8 uur, het NOS-journaal, Remol Serre. Verhoogde radioactiviteit in zee bij Fukushima. Het kabinet herhaalt noodzaak van helikopteractie in Libië... en Canada laat meer zeehonden doden. In de zee bij de kerncentrale Fukushima... zijn opnieuw hoge concentraties radioactief jodium gemeten...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 De 12.000 Afrikaanse VN-militairen, die al in die voorkust zijn, moeten wapens in beslag nemen en het Internationaal Strafhof moet een onderzoek instellen. De conceptresolutie wordt komende week besproken. In Canada mogen dit jaar meer zeehonden worden gedood. De quotum is met 20% verhoogd tot ruim 468.000. De Canadese regering hoopt ermee de omstreden jacht op baby weer lucratief te maken.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 Het is fris met maximaal van 6 graden op de wadden... tot 10 graden in het zuiden van het land. Er staat een matige tot zwakke wind uit het noorden. Morgen weer volop zon en dan wordt het ook een paar graden warmer. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Straks praten we met onze verslaggever Roel Pauw. Die gaat vandaag op pad met puinruimers in Japan. Maar eerst de antwoorden van minister Hille. Dan gaat het over de brief die de minister gisteravond aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Over de mislukte evacuatie in Libië. De brief, de antwoorden op de vele vragen. En dan gaat het over die actie, u weet het ongetwijfeld nog wel. Er werd een helikopter van de marine onderschept en er zaten drie militairen lange tijd vast. Gisteren stuurde het kabinet een feiten helaas naar de Tweede Kamer. Frans Timmermans is Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Goedemorgen, meneer Timmermans. Goedemorgen, meneer Van Sloten. U heeft het allemaal gelezen, alle antwoorden. Wat vindt u? Ja, we hebben een aantal dingen, die, uh, feiten die nog niet duidelijk waren, zijn nu wat duidelijker. Precies over de gang van zaken ter plekke en zo, dat, dat is nu wat ingekleurd. Uh, maar over de hoofdvragen uh, ja, ben ik niet heel veel wijzer geworden, als ik eerlijk ben. En Welke steeds, vraag blijft er over? Uh, er is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom het nou echt nodig was... dat te doen op dat moment, op die manier. Uh, men houdt dat vol, maar men heeft bijvoorbeeld nog steeds geen antwoord op de vraag... hoe zit het eigenlijk met dat... Bosnische vliegtuig dat wellicht rond dezelfde tijd de meneer van Haskoning had mee kunnen nemen. Ja, dat is het toch niet? Dat, dat, dat wordt toch een beetje ontkend? Nee, daar wordt van gezegd, dat weten we nog niet. We zullen nog proberen dat voor het debat dinsdag duidelijk te krijgen... of het, dat vliegtuig er nou wel of niet zou zijn gekomen. Nou, dat, dat moeten we dan nog maar afwachten. En, en ik vind ook, er is nog steeds niet... Men, men suggereerde de vorige keer in de vorige brief dat er uh, een lek wellicht zou zijn geweest. Uh, nou, Die suggestie herhaalt men, maar men kan dat op geen enkele manier onderbouwen. Nee. Uh, nou ja, er zijn twee dingen die, uh, die er wel over worden gezegd. Eén, uh, dat is de Zweedse connectie. Daarvan wordt gezegd van dat er inderdaad in Zweden mensen op de hoogte zijn geweest. Ja, maar men, men linkt dat weer niet met... Uh, en daar zal het lek wel uh, gezeten hebben. Dat durft men dan wel uh, weer niet uh, te zeggen. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik meer eh, overtuigd ben door eh, het interview in NRC Handelsblad... met de topman van Haskoning, die zegt van... ja, kijk, als zo'n helikopter met heel veel herrie bij de dag... op een plek waar mensen zijn aan kon is het niet zo gek dat eh, daar eh, mensen met wapens naar komen kijken. Ja, um, dan, uh, u zegt het al, uh, Haskoning, daar draait het natuurlijk om, om die medewerker. Die wil trouwens niet met de Tweede Kamer praten. Um, vindt u dat er pogingen moeten worden ondernomen... om op, om op andere gedachten te brengen? Nee, ik, ik denk, um, ik, uh, ik kan nu nog niet zien wat er in dat uh, verslag, in dat memorandum van Hans staat, want dat is vertrouwelijk. Dus dan kan ik maandag pas inkijken uh, in de Kamer. Uh, als daar zijn hele verhaal staat, als hij daar alles heeft op, opgetekend wat hij heeft uh, meegemaakt... Dan ben ik tevreden. Want ik wil ook respect hebben voor iemand die zegt: ik wil niet onderdeel worden van uh, deze politieke discussie. Die man heeft ook al genoeg meegemaakt. Dus als hij dat niet wil, dan respecteer ik dat. Maar ik hoop wel dat dan in het memorandum al, van als koning, dat we dus nog niet gezien hebben, duidelijk wordt wat hem allemaal is overkomen. Ja, dus daar moet eigenlijk gewoon in staan van hoe hij daar tegenaan kijkt. Wanneer hij gevraagd heeft om, uh, om steun of dat hij gedwongen is, enzovoort. Enzovoorts. Ja, ja, ja. En ook. Denk ik dat Haskoning een eigen kijk heeft op de hele gang van zaken. En die wil ik ook heel erg graag leggen naast uh, wat de Nederlandse regering erover zegt. Ook omdat de Nederlandse regering nu een aantal keren verwijst naar dat memorandum van Haskoning. Ja. Nou is het uh, het merkwaardige dat deze zaak speelt. Maar het, is, het heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken. Maar ondertussen hebben we natuurlijk ook een discussie over uh, de missie uh, naar uh, Libië. En verwart dat uh, de discussie enigszins? Nou, daarom is het goed als we deze zaak uh, helemaal afhandelen. Met alle politieke conclusies die daarbij horen. Voordat we uh, als Kamer uh, spreken over de artikel 100-brief. Die we overigens ook nog niet ontvangen hebben. Ja, dus eerst dit en dan het, de artikel 100-brief. Ja, dat lijkt me wel zo zuiver. Dan. Uh, is er in ieder geval geen discussie meer over de positie van de minister... op het moment dat we de artikel 100-brief behandelen. Ja, nou begint u er al twee keer over de positie van uh, de minister. Ik dacht, ik zal het toch vandaag eens een keer niet vragen. Maar betekent dat dat de positie van de minister in het geding is? Um, we weten nu dat uh, er heel veel uh, mis is gegaan. Uh, de minister moet daarover verantwoording afleggen. De minister trouwens, alle twee, uh, in uh, de Kamer. En ik wil niet eh, voordat we dat debat eh, hebben gevoerd al op de conclusies eh, vooruitlopen. Helaas is het zo dat met de tweede brief we weliswaar eh, meer tekst eh, maar niet echt eh, meer conclusies eh, hebben. Nee, kortom, het kan nog een heel spannend debat worden. Ja, dat denk ik wel. Oké. Okay. Um, nou, ik dank u wel, terwijl de vliegtuigen bij u volgens mij overvliegen. Ja, dat krijg je als je in de buurt van Schiphol bent. <laughs> ja, dat, dat is op zich wel logisch. Meneer Timmermans, ik uh, dank u wel. Frans Timmermans was Tot dat. U Dag, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Gaan wij naar Japan. Want ruim twee weken na de zware aardbeving en de verwoestende tsunami... zijn er nog altijd 17.000 vermist in Japan. Opruimteams in het noorden van het land gaan van huis tot huis. Van bergpuin tot bergpuin. het allemaal op zoek naar lichamen. De hoop op het vinden van overlevende is nihil, maar ze blijven zoeken. Verslaggever Roel Pau is in Japan. Roel, waar ben je precies? Ik ben in uh, plaats Ofunato, dat is een stad uh, met 50.000 inwoners. En uh, in deze plaats worden 300 mensen vermist. Ja, vandaag ga je op pad met zo'n uh, opruimteam. Hoe gaat dat eigenlijk, zo'n opruimteam? Gaan ze dan nou met die prikkers uh, uh, langs? Hoe doen ze dat? Nee, dat, dat stadium zijn ze voorbij. Dat zou ook allemaal veel te tijdrovend zijn. Uh, het is een uh, sloop- en bergingsoperatie tegelijkertijd. Het gaat hier met... Uh, uh, nou ja, met, met, met grote stappen, met grijpers die uh, hele panden uit elkaar trekken en uh, aan, de, aan de kant staan dan van die uh, teams klaar met mondkapjes en uh, fijner gereedschap om, om te gaan zoeken uh, wanneer de uh, kraanmachinist uh, denkt dat hij iets ziet. Uh, het gaat allemaal vrij, op een vrij grove manier, maar niet te min denk ik dat... Uh, dat de kans klein is dat een lichaam gemist zou worden. Mm. Die mensen zijn hier wel op getraind. Ze zijn er. Dat is natuurlijk ook zo al veertien dagen mee bezig. Dus ze weten waar ze op moeten letten. Ja, nou ja, je zegt ze zijn er al veertien dagen mee bezig. Dan denk ik, hoe houden ze het vol? Uh, ja, ik denk dat ze... Dat, het is best zwaar werk. Aan de andere kant is het ook uh, dankbaar werk, want... Uh, niets is zo slopend voor mensen die hier te maken hebben gekregen met die ramp dan niet te weten waar hun uh, dierbaren zijn gebleven. Dus iedere keer als een lichaam wordt aangetroffen dan is dat aan de ene kant heel confronterend. De dood in de ogen kijken. Uh, aan de andere kant weten ze dat in elk geval voor, voor een bepaalde familie een deel van uh, de puzzel is opgelost. Ja. De stad ligt overigens behoorlijk plat. Hè? Um, wordt het ooit nog opgebouwd? Is daar hoop op? Nou, niet alleen hoop, dat gaat wel zeker gebeuren, want uh, de tsunami heeft hier wel flink huis gehouden, uh, maar niet de hele stad is verwoest. Um, ik sprak vanochtend uh, iemand van een restaurant dat vlak aan het water ligt, op nog geen 100 meter van de zee, uh, dat ook helemaal in puin ligt. En hij, hij vertelde dat zijn baas van plan is om als eerste weer een draaiend restaurant uh, uh, opgebouwd te hebben, op precies dezelfde plek. Waar dat nu staat. Dus uh, dat vind ik wel een uh, staaltje van uh, vertrouwen. En, uh, nou ja, een beetje de goeden beproeven zou ik bijna zeggen. Maar die intentie om. Uh... Over voor NATO weer op te bouwen is er zeker wel. Oké, okay, nou ja. Jij gaat vandaag op pad. We horen jouw reportage later vandaag hier op deze zender op Radio 1. En vandaag worden ook op diverse plaatsen in Nederland acties gehouden... voor de slachtoffers van de natuurramp in Japan. Menno Reemeyer is op dit moment in Amstelveen. Daar bouwen ze een Japanse bazaar op. Wat is dat, een Japanse bazaar, Menno? Dat is een rommelmarkt op z'n Japans, Bert, gezegd. Uh, niet meer, niet minder. Ja. Het is in een cultureel centrum in Amstelveen. Het co-cultureel centrum, co van het spel. Japanse ja, het Japanse spel, spel natuurlijk. Het Denkspel, zegt uh, ja. William Wandel, uh, die naast me staat, van het, uh, van het centrum. Uh, Amstelveen, uh, en, en waarom een Japanse bazaar in Amstelveen? Omdat hier heel veel Japanners wonen, zo'n 40.000... En uh, wij hebben hier een buurthuisfunctie voor de Japanse gemeenschap en vaak een bazaar. Ja. Zo drie keer in het jaar en nu een hele bijzondere. Een hele bijzondere, ja, bijzondere ook uh, niet alleen omdat het natuurlijk allemaal Japanse spullen zijn, maar juist omdat ja, de ramp is geweest. Precies, we, we hebben dit natuurlijk uh, voorbereid als een gewone bazaar, maar sinds de ramp uh, ja, zijn we constant uh, met ons hart bij de slachtoffers in Japan. En, en dat geldt natuurlijk ook voor de mensen die hier bezig zijn op te bouwen. Ik loop ja. even wat, uh, wat verder rond, want het is ook uh, van uh, de Japanse vrouwenclub. Die hebben een club en de meneer is ook ja. bezig met van alles en nog wat. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Ja, een Japanse bazaar. Uh, er werd al gevraagd, wat is er bijzonder aan een Japanse bazaar? Nou, dat is onder meer dat alle spullen ongeveer uit Japan komen. Ja, ook. Het is weer een uh, paar Nederlander. Hier. Ik hier gebracht. Ik zag ook een Rembrandtje. Ja, ja dat is wel. Dat is ja. vals. Ja. Ja. Mm -hmm. uh, u komt uit Japan? Ja, ik kom uit Japan, ja. Er mm -hmm. uh, wonen heel veel Japan hier in Amstelveen. Ja, ik hoorde uh, 4.000 uh, ja. Japaners. Maar hoe beleef je dat met elkaar hier? Uh, het, het is heel ver weg. En uh, nu zit hier. Ja, hoe beleef je dat? Goed, dat is eerst maar het nieuws. Dat heeft ons echt... En iedereen wil iedereen contact met de familie en vrienden. Contact nemen. En dan blijven bieden En die hebben gedacht dat ze ja, wat kunnen we doen, ja. Ja. Nou Ja. wat kunt u doen? U kunt steun bieden op afstand. Ja, voor de eerste Eerst maar eens geld, of het is bezig goederen Daarna te de sturen, ja, verzenden. En meeleven. Meeleven is even strijd. Bidang, denk ik. Beding. Ja. En als we contact ja. hebben. Ne, zijn dan zijn het ook moeilijke tijden voor u, voor u als Japanner hier in Nederland nu? Ja, als, uh, eigenlijk vinden wij een machteloos, jij ja. wilt een e maar ja. ja, we wonen ver weg. Dus, uh. ja, ze wonen ver weg. Ze zijn ja. machteloos, maar alles wat hier wordt ingezameld gaat in ieder geval Bert uh, naar het Japanse Rode Kruis. Ja. Ja. Ja. Men al vandaag dus actie in Amstelveen. Nog meer acties, uh, Elders, misschien? Ja, er zijn heel veel acties uh, vandaag, hier in de regio ook, uh, bij Henk Schiefmage, de, de, de tattoo-koning zeg maar even, oh. daar wordt uh, ingezameld. Dat ...trouwens eh, door tattoo makers over de hele wereld heb ik eh, begrepen. Maar dus ook bij Schiefmacher. Ik heb een hele lijst. Vanavond in Amsterdam nog een stille tocht om acht uur. Eh, dat schijnt als het goed is de grootste te zijn... ...onder het collectief Japan helpen kan. We hebben nog op de lijst... ...ik blader even verder, want het is een hele lijst vol... Eh, ...een Japanse school in Rotterdam. Daar hebben ze een Japanse school. Ook een bazaar. eten wordt daar gedoneerd door lokale restaurants. Er is een actie in het stadhuis in Almere... ...bij een judo-school, bij een kapper. Er is een benefiet concert in Den Haag. Een sponsorloop uh, zie ik voorbij komen. Nou, al dat soort kleine acties. Het is allemaal klein natuurlijk, maar het is ook een, een kwestie van steun betuigen aan uh, de slachtoffers in Japan. Straks de spanning voor 50.000 woningverkopers. Het is vandaag namelijk Openhuizendag. Dit is verkeersinformatie. Er wordt aan de gewerkt op verschillende plekken in het land. De A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knooppunt Watergrasmeer en knooppunt Diemen. A1 is ook afgesloten in de andere richting. Amersfoort Amsterdam tussen knooppunt Zoest en Muidenberg. Verder is de A28 dicht bij knooppunt Rijnsweerd. Snelweg Utrecht-Amersfoort is dat. U wordt omgeleid. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het wachten op de brief van het kabinet... over de deelname van Nederland aan het handhaven... van het vliegverbod boven Libië. Die artikel 100 brief is het uh, nog steeds. We gaan er vast over praten. Met Frank van Kappen, generaal-majoor buitendienst der mariniers. En verbonden aan het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar is het uh, met die... Want laten we het eerst eens even hebben over de, de zaak van de helikopter... zal ik het maar even huiselijk noemen. Waar is het daar misgegaan in uw visie? Ja, dat, uh, dat is... Uh, ik doe daar helemaal geen uitspraak over. Dat is een zaak die ligt op dit moment nog... Uh... Heel heet in de Tweede Kamer, daar wordt het politieke gevecht gevoerd. Is het wel politiek gevoelig, vindt u? Absoluut. En ik ben ook nog lid van de Eerste Kamer... en ik vind niet dat ik daar storend door het beeld moet lopen. Want de parlementaire controle doe je niet in de media, maar in het parlement. Dus ik hou me daar even buiten. Oké, okay, dan laten we die brief voor wat die brief is. Dinsdag is dat debat, hoorden we net ook, van Frans Timmermans. Dan gaan we het hebben over de NAVO. Het heeft een week lang geduurd. Ene vergadering na de andere. Voordat de NAVO eruit was dat ze dat commando op zich moeten gaan, gaan nemen. Dan denk ik, een week lang vergaderen. Er is een crisis gaande. Hoe kan dat? Ja, dat heeft te maken met het feit dat dit uh, is geen artikel 5 operatie. Artikel 5 van het NAVO-verdrag zegt dat als één van de NAVO-landen wordt aangevallen... dan treedt de hele NAVO op. Dit is geen artikel 5 operatie, worden niet aangevallen. Het is een verzoek van de Verenigde Naties. In feite van de, sec van de Security Council, van de Veiligheidsraad. Ja, en daar moet over beslist worden met uh, unanimiteit. Dus uh, alle NATO-landen, dat zijn de 28, moeten hier ja tegen zeggen... of in ieder geval geen nee tegen zeggen. Anders ook... kan de operatie niet doorgaan. Ja, maar geeft het ook niet een beetje aan dat de NAVO eigenlijk meer een praatclub is... Is dat een actieclub? Nee, de NAVO is geen praatclub. Uh, nou, als je nou, er zes dagen over doet. Voor dit soort operaties wel, ja. Dit is dus geen. De NAVO is een organisatie die opgericht is om er bij een aanval op de NAVO-landen onmiddellijk te kunnen reageren. Dat is de garantie van artikel 5. Als dit gaat om operaties buiten, ja, als je dus niet aangevallen wordt... dit gaat om een, uh, ja, een VN-operatie die de VN zelf niet kan uitvoeren met blauwhelmen... omdat het geweldsniveau te hoog is. Nou, dan kan de VN vragen aan een coalitie met een uh, lead nation om het over te nemen... of aan een regionale veiligheidsorganisatie zoals de NAVO onder hoofdstuk 8. Maar dan moeten die NAVO-landen daar wel ja tegen zeggen. En als er één of twee NAVO-landen zijn die zeggen... nou, we voelen er niks voor, dan gaat het niet door. Zo zit het in elkaar. En het tijde standpunt van het Nederlandse kabinet. Hè. Nederland zei van, nou, we doen mee aan de handhaving van het vliegverbod. Uh, maar dan moet de NAVO wel het commando voeren. Uh, is, is dat een standpunt wat voordelen heeft? Nou, dat is een heel verstandig standpunt. Want als de NAVO dus niet het commando neemt... en je laat het over aan een coalition of the willing... dan... Uh... Ja, dan zit je toch in een, in een situatie die een stuk minder stevig is. De NAVO heeft bestaande commandostructuren, satellieten, verbindingssystemen, eh, procedures, eh, cryptosystemen, logistieke systemen. Het is een organisatie die ervoor gebouwd is en die dus vrij naadloos zo'n operatie kan overnemen. Als je dat overlaat aan een coalitie, dan zijn er eigenlijk maar een paar landen die dat kunnen. Eigenlijk is de Verenigde Staten het enige land dat zoiets zou kunnen doen op zijn eentje. En daar kan je je dan bij aansluiten. Maar dan heb je dus nauwelijks invloed op de, op de politieke besluitvorming. Dan in moet NAVO doen. heb je natuurlijk gewoon een stem. Hè? Als je dus meedoet aan een NAVO-operatie... dan heeft natuurlijk elk NAVO-land een stem... in de geweldsmiddelen die gebruikt worden... de geweldsinstructies, de manier van opereren. Dus dat is ook de reden dat Nederland heel verstandig daarvoor gekozen heeft. Ook Turkije is uiteindelijk om die reden omgegaan. Hè? Turkije voelde er eerst helemaal niks voor... maar realiseerde zich dat als je het aan een coalitie overlaat... heb je absoluut geen invloed als je als... Als je het overlaat aan de NAVO, waar Turkije lid van is... dan hebben ze invloed op de manier van optreden. Dus dat betekent eh, dat als je het aan een coalitie over had gelaten... dat, je dan, dat het wellicht wat gewelddadiger zou zijn geweest... En dat je, eh, op het moment dat dat plaatsvindt. En dan kan je dus niet zeggen van, ho, ho dit gaat ons te ver. En nu kan je op, op enig moment zeggen van... jongens, wij vinden dit niet goed. Wij vinden het eh, qua doelen, qua middelen enzovoort. Ja, je hebt dus nu, als, omdat de NAVO operatielid is... als lid van de NAVO heb je dus invloed op de manier van opereren. Ja. En op de maat van het geweldsgebruik. En voor Nederland is het uh, trouwens van belang dat wij uh, er weer zijn... Uh, op het internationale toneel, na alle discussies uh, van de afgelopen periode. Speelt zoiets een rol? Ja, ik, nou, ik vind het uh, belangrijk dat Nederland aan dit soort operaties in ieder geval uh, meedoet. Omdat Nederland is natuurlijk toch lid van de NAVO. We zijn lid van de VN. Dit is een, uh, een operatie die gemandateerd is door de Veiligheidsraad. Uh, wij zijn lid van de VN. En de Veiligheidsraad vraagt om optreden. We zijn lid van de NAVO. De NAVO wordt gevraagd om dat over te nemen. Ja, dan zal je als lid van de VN en lid van de NAVO... moet je heel serieus nadenken of je hier wel ja of nee tegen En het antwoord is, naar mijn idee, in dit soort gevallen eigenlijk altijd ja. ja nou, ik, ik, de vraag is vooral gericht op uh, Afghanistan, waar we uit uh, weg zijn gegaan. Vervolgens, nou ja, de hele discussie waar het kabinet over is uh, gevallen. Um, speelt dat dan nog een rol dat Nederland nu weer wel vrij snel toch zegt... van wij hebben ook nog wel wat in de aanbieding? Ja, ik denk dat dat belangrijk is. We hebben natuurlijk in Afghanistan best ons, uh, ons deel van de last gedragen. En uh, we zijn eigenlijk als Nederland nooit weggelopen voor dit, soort, voor dit soort verplichtingen. Het is altijd lastig. Het is een hele lastige beslissing. Het zijn ook beslissingen waar je heel goed over moet nadenken. Want als je militair geweld gaat toepassen... dan moet je ook afvragen hoe je uh, daar, ooit weer, uh, daar ooit weer vanaf komt. Hè? Als je erin gaat, moet je ook weten hoe je eruit gaat. Dat is een theoretische regel uit het boekje. Vaak ja. is het zo bij dit soort situaties... waarbij een, een, een krankzinnige kolonel bezig is zijn eigen bevolking te vermoorden... Ja, dan kan je wel gaan zitten nadenken van hoe kom ik hier ooit weer uit. Dat is een beetje theorie. Dan uh, heb, je toch, uh, heb je toch eigenlijk de verplichting om in te grijpen onder het beginsel van Responsibility to Protect. Hè. Dat is als een eigen regering zijn bevolking uitmoordt. Dus de verplichting niet uitvoert om zijn bevolking te beschermen. Dan gaat die verplichting over op de internationale gemeenschap. Wij zijn daar lid van. En dan zou je dus in eerste instantie zal je daar dus heel goed naar moeten kijken. Ja, daar doch... kan je niet zomaar nee tegen zeggen. Nee, en de grote vraag, want u noemt de kolonel al Gaddafi, uh, is natuurlijk van hoe lang die het volhoudt. Uh, aanvankelijk denk je van nou dat is in een paar dagen gebeurd. Maar nu krijg je toch een beetje het idee van dat hij het toch veel taaier is dan we dachten. Ja, dat, uh, dat ben ik met u eens. Ik, uh, ik ben ook helemaal niet zo optimistisch over de afloop van dit avontuur. Uh, Gaddafi weet donders goed hoe je dit soort zaken speelt. Uh, we hebben dus nu wel een no-fly zone. Maar de landen die deelnemen aan die no-fly zone, onder NATO gezag... die zullen niet deelnemen aan het bombarderen van, uh, van gronddoelen. Dat doet wel de coalitie, de Fransen, de Engelsen en de Amerikanen. Maar het is heel lastig om met het luchtwapen, hoe fantastisch het ook is, een situatie te beïnvloeden op de grond. Als op een gegeven moment er geen duidelijke frontlijn meer is. Op een gegeven moment als dus eenheden van Gaddafi in bevolkt gebied slaags raken met de rebellen. dan kan je eigenlijk met luchtsteun heel weinig uitrichten. En dat weet hij donders goed. Dus hij zal proberen om niet in het open veld met grote formaties te bewegen. Hij zal proberen om te infiltreren in die grote steden, in stedelijke gebieden. en daar met sluipschutters en allerlei andere activiteiten een slachting proberen aan te richten. En dan is het heel lastig om vanuit de lucht of vanaf zee zo'n situatie te beïnvloeden. Ja. En dat zal hij gaan proberen. En dan duurt het dus inderdaad vrij lang. Ja, als hij daarin slaagt... dan heb je kans dat we in een vrij langdurig conflict terechtkomen. Okay. Echt in een, in een forse burgeroorlog... waarvan de, uitloop, de afloop niet is te voorspellen. Dat belooft weinig goed. Meneer van Kappen, ik dank u wel voor uw analyse. Tot uw dienst. Dan gaan we nog even naar Jemen toe. Want al zes weken wordt er in Jemen gedemonstreerd... tegen het bewind van president Saleh. En daarbij zijn al veel doden gevallen. Saleh is al meer dan dertig jaar aan de macht... en lijkt maar niet te willen vertrekken. Aboot hij gisteren een opening. Jeroen de Jager keek naar het nieuws... bij een jemenitisch Nederlands gezin in Heerlen. Er was een aanhanger stoep. Hij zei bereid te zijn op te stappen, maar niet zonder voorwaarden. Er wordt al weken gequotesteerd in Jemen... Vorige week vrijdag werden 50 betogers doodgeschoten. Wat denkt u nou meneer Alatawari als u uh, dit ziet? Uh, wat heeft die president nu gezegd is eigenlijk hard uh, bij zijn mentaliteit eigenlijk. Uh, hij... hij zegt ik wil opstappen, maar het moet, de macht moet wel in goede handen komen. Ja, hij heeft alleen maar niet zo gezegd. Hij zegt ook niet aan de handen van de ziekte, niet aan de handen van de, van de criminelen aan die soorten... Onbeleefd worden, heeft hij gezegd. Niemand kan hem geloven. is 33 jaar uh, van liggen en uh, 33 jaar van uh, angsten is eigenlijk genoeg. Dan denkt u eigenlijk uh, dat het gaat lukken in Jemen... Om, om, ...om daar een verandering teweeg te brengen, zoals in Egypte of uh, Tunesië... Of, ...of is het een lastige zaak om dat land om te krijgen? Eigenlijk uh, de muur van angst eigenlijk gebroken, kan ik zo zeggen... Uh, dus de mensen hebben gedurfd eigenlijk naar buiten toe te gaan, meer dan uh, zes weken. Ze zijn op straat gebleven, uh, uh, ze zonder wapen gekomen, de stammen zonder wapen. Ze hebben hun eigen wapen en hun eigen, eigen, eigen huis en land, uh, een dorp achtergelaten aan naar die plaats gekomen. Dat is eigenlijk heel verrassend en heel, uh, heel bijzonder. Ik kom zo bij je terug. Meneer Rochette, u bent ook bestuurslid van het Jemen Cultureel Centrum. Wat weet u van de situatie in Jemen? Houdt u dat dan heel erg goed bij als Nederlander? Officieel eigenlijk wel, maar door de drukte van de afgelopen week... organiseren een demonstratie morgen, ging dat er een beetje bij in. Dus ik had de voorzitter als bron van informatie. Ja, u heeft die demonstratie meegeorganiseerd. Gaat het gebeuren? Er uh, komt morgen een demonstratie. We verwachten tussen de 50 en 100 man. voor het consulaat van Jemen in Den Haag. Jemenieten allemaal? Ja, uh, Jemenieten, een uh, aantal ook niet-Jemenieten. Er komen wat sprekers als het goed is. Ja, er zijn 500 Jemenieten in Nederland. Als er dan 100 zouden komen, dat zou dan een vijfde van alle Jemenieten in Nederland zijn. Een vijfde van de Jemenieten zijn. Zijn in Nederland zijn, ja, klopt, ja. inderdaad. Zeg, uh, stel nou dat het lukt om uh, Saleh weg te krijgen. Wat komt daar dan voor in de plaats? Mm -hmm. Krijg je dan ook de kans dat daar, omdat in Jemen zijn heel veel stammen, dat er een soort van burgeroorlog ontstaat tussen al die stammen, op het moment dat die bindende factor van Saleh weg is? Als het goed is, als de president Saleh heeft uh, zonder geweld de land verlaten, of niet de land verlaten, maar de presidentschap verlaten. En uh, dan zijn er eigenlijk zijn, uh, zoveel politici in Jemen die kunnen eigenlijk de zaak overnemen. En ze kunnen eigenlijk uh, de, de, de, de basisgrond maken voor een democratisch land. Er... Komt er geen burgeroorlog tussen die stammen? Nee, nee, nee. De, die uh, revolutie, de verandering zonder geweld. Dat ja. is eigenlijk de boodschap van die demonstrators in Jemen. Meneer Rochette, nog even. Uh, als u bij die demonstratie vanmiddag bent. Wat is dan de bedoeling? Wat, wat zijn de eisen die u daar gaat stellen? En zijn er bijvoorbeeld ook eisen richting de Nederlandse regering? Ja, er zijn inderdaad eisen naar de Nederlandse regering. We willen graag dat de Nederlandse regering en de politiek uh, probeert zich maximaal inzet om de schuldigen van het geweld daar in Jemen voor het internationaal strafhof in de Haag te brengen. Aha, net zoals Gaddafi. Datzelfde willen we dus vragen dat de Nederlandse politiek dat bereikt om, uh, ja, om dat... ...hem voor het internationaal hoofd te krijgen. Ondertussen zitten echtgenoten van meneer Al-Altwari, ja. me mevrouw Dagwan. Ja. Die zit achter de computer. Wat denkt u dat er gaat gebeuren in, in Jemen? Succes, natuurlijk. Succes, gaat het lukken? Ja, ja zeker. Waarom zeker gaat dat? Lukken. Alle, alle signalen. Alle signalen gaan alleen maar naar één kant. Ja. Alle Abdullah Saleh moet weg en hij gaat weg. Hij gaat weg. Dat was een reportage van Jeroen de Jager vanuit Heerlijk Goed. Peter en Mieke zitten klaar. Die gaan het zo overnemen met de Tros nieuwsshow, Maar voor het zover is... Radio 1, het NOS-journaal. Hier is Raymond Sallé. Serre, ik zeg Sallé, Serre. Raymond, ga je gang. Dank je wel.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 En een medewerkster van Albert Heijn is gewond geraakt... doordat iemand vlijmscherpe mesjes in de handvaten van een bierkrat had gemonteerd. De krat was ochtends op de band gezet bij de emballage van de winkel in Steenwijk. Toen de vrouw het bierkrat oppakte, greep ze in de messen. Enkele pezen in haar vingers werden doorgesneden. Ze moest naar het ziekenhuis voor behandeling. De politie op zoek naar getuigen die de man hebben gezien... die het krat in de supermarkt in Steenwijk heeft ingeleverd. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online...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 Het is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie: Peter de Wies en Mieke van der Wij. Goedemorgen, het is 3,5 minuut over half 9. Om 9 uur komt Ivan Wolfers. Hij schreef zijn Magnum Opus. Tenminste, dat staat erop. Het gaat over de gezonde mensen. Het boek heet Gezond en er staat heel veel in. Dan het puntenrijbewijs. Dat is een nieuw, nieuw rijbewijssysteem... dat minister van Verkeer Melanie Schultz van Hagen wil invoeren. Ja, Als u zich nu hufter gaat gedragen, dan kost dat uw punten... en u kunt uiteindelijk, uiteindelijk uw rijbewijs kwijtraken. En dan komt Carlo de Lorenzo. Hij is eigenaar van de alleroudste ijssalon van Nederland, Venetia in Utrecht. Maar nou moet die zaak dicht bij gebrek aan opvolgers. Dat is toch wel heel erg sneu. Okay. En dan komt biomedicus Sjoerd Rapping. Hij komt ons vertellen over een fonds die jongens met zaal Zaadbalkanker eh, misschien toch nog in staat stelt om te zijner tijd nakomelingen te verwekken. Bij muizen is dat in ieder geval al wel gelukt. Om tien uur eerst de topsport Misère van Almere. Daarna bespreekt Ingrid Hooghorst een aantal boeken van haar keuze die uitgekomen zijn. En tot slot filosoof Koen Simon. Hij houdt een pleidooi voor schrik niet oppervlakkigheid. Zometeen seksuele intimidatie, waar een derde, meer dan een derde van de verpleegkundigen en verzorgende mee te maken krijgt. Iemand die dan de deur in zijn blootje open doet en zegt ga jij mij eens lekker wassen vandaag? Dat soort, uh, ja, jij krijgt er heel erg de slappe lach <laughs> nou van, ja, hè? Ja, ja, ja, of dat mag wel wat harder zuster. Het ja, heeft ook iets komisch, maar dat is natuurlijk heel erg. Dat is ook heel erg vervelend. Alhoewel ik begrepen heb dat die verpleegkundigen... daar nog best wel op een hele uh, loyale manier mee omgaan. Maar goed, dat zo meteen. Eerst gaan we naar uh, ja, Syrië. Want de demonstraties in Syrië tegen het bewind van president Assad... hebben zich de afgelopen dagen in alle hevigheid uitgebreid. Gisteren werden tijdens een demonstratie in de hoofdstad Damaskus... drie betogers doodgeschoten door de ordertroepen. En ook in de plaats Sanamijn vonden twintig demonstranten de dood. Volgens ooggetuigen werden ze doodgeschoten door troepen van het leger. En na het vrijdaggebed werden ook nog tientallen mensen opgepakt... door Syrische veiligheidsdiensten. Publiciste Petra Stine werkte meer dan tien jaar in de Arabische wereld, onder meer als diplomaat op de ambassade in Syrië, maar maakt zich in haar werk nog altijd heel erg sterk voor de mensenrechten. Petra Stine zit op dit ogenblik op een congres over het buitenlandbeleid van de EU in Brussel. Goedemorgen mevrouw Stine. Goedemorgen. Kunt u ons eerst even uitleggen? De kranten spreken over, over twee uh, soorten eigenlijk. Uh, mensen die in Syrië de straat op gaan. De ene keer noemen ze het demonstranten en de andere keer noemen ze het opstandelingen. Wat zijn het nou eigenlijk? Nou, volgens mij is er nog een derde soort. Dat zijn de mensen die zeggen dat ze nog steeds willen dat Bashar aan de macht blijft. En dat maakt het ook best verwarrend om naar Syrië te kijken. En de Syrische autoriteiten zeggen zelf dat het criminelen zijn of door buitenland gestuurde agenten. Dat is een reflex die je vaker ziet in de Arabische wereld uh, van leiders. die. Uh, of Al-Qaeda? Niet... Nou, dat heb ik over Syrië nog niet oh. gehoord. Dat heb ik nog niet gehoord. Maar je ziet wel vaker die reflex van, uh, nou, dat is door het buitenland gestuurd. Want ja, iemand als Bashar al-Assad is de zoveelste Arabische leider... die eigenlijk niet goed in contact is met de noden van zijn eigen volk. En dan voortdurend zegt van, uh, ja, wij zijn tegen Israël en tegen Amerika... en daarom ben ik zo populair uh, in mijn land. Maar hij heeft zich vergist. Mm. Heeft u de afgelopen tijd nog geregeld contact gehad... met de mensen uit de tijd dat u daar werkte in Syrië? Nou, het is heel. Uh, ik heb vanochtend nog even een aantal YouTube-filmpjes gekeken van vrienden van mij uit Syrië. Die, uh, het zij zelf gevlucht zijn, het, zelf, het zij niet zo heel vaak meer terug durven. omdat ze bang zijn uh, nou, voor, uh, voor hun eigen veiligheid. En, uh, een Syrische activist, Amar Abdelhamid. Die, werkt in Syrië, die zit nu in, de, in Amerika tegen zijn zin als politiek vluchteling. Die spreekt heel veel op dit moment op de Amerikaanse tv. Uh, Ali Atassi... Is iemand die uh, hij, is, hij is de zoon van ook een voormalige uh, president... maar die president is uh, door Hafez al-Assad... Uh, zijn, zijn voorganger is er in de gevangenis gegooid... en heeft 22 jaar in de gevangenis gezeten. Dus zijn zoon Ali Atassi, eigenlijk een tijdgenoot van Bashar al-Assad... zat precies aan de andere kant en die spreekt ook heel veel over mensenrechten. Die hoorde ik vanochtend uh, een oproep doen aan de Europese Unie en aan het buitenland. Heb nou vertrouwen in het Syrische volk. Laat ons onze eigen toekomst uh, bepalen. Ja, maar dat is natuurlijk precies wat in al die landen op het ogenblik speelt. Moet je daarop gokken, uh, willen de mensen wel werkelijk dat die president vertrekt? Of is een kleine uh, uh, herschikking van zogenaamde democratische waarden al voldoende? Ik neem aan dat dat in Syrië exact zo speelt als in de andere landen. Nou, Bashar al-Assad heeft gewoon de komende paar dagen. Ik denk echt dat het, uh, de, de klok nu echt voor hem tikt. Hij staat op een kruispunt. En hij heeft een keuze om echt daadwerkelijk hervormingen door te voeren. En dan heel snel. En ook te moeten komen aan de eisen van de demonstranten. Vrijlaten van politieke gevangenen. Het opheffen van de noodwet. En echt aan de economische hervormingen gaan werken. De corruptie in zijn eigen familie aanpakken. Het is een hele waslijst. Dus ik ben benieuwd of het hem dat gaat lukken. En waar ik zelf wel bezorgd over ben, en dat hebben we gisteren natuurlijk ook gezien, is dat het Syrische regime toch een traditie heeft van keihard uh, terugslaan als er tegen hen in opstand wordt gekomen. Ja, dat is uh, behoorlijk bloedig geweest gisteren, dus uh, een ja. heel vrolijk uh, vrijdag was het niet. Nee, van wie hebben de betogers het meeste vrezen? Van de militairen of van de, de veiligheidsdiensten? Nou dat loopt in Syrië heel erg door elkaar. Okay. Uh, je hebt in, de, in, in Syrië, ik heb zelf vijf jaar gewoond en ondanks dat ik natuurlijk diplomaat was en ja, in een bevoorrechte positie was, was ik, toen ik terugkwam in Nederland heb ik echt er jaren last van gehad dat ik als ik iets akelig zei of iets kritisch zei over de regering, dat ik dan om, omkeek en dacht van hé, hey, wie luistert met me mee? Over de regering hier in Nederland? <laughs> ja, dan kan je nagaan dat je, dat, nou, die, die angst, die cultuur echt? van angst. Maar Ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment, was ik bij vrienden naar Al Jazeera aan het kijken en de Syrische oppositieleiders aan het woord? Toen stuurden ze hun kinderen naar buiten. Het is een beetje zoals in die film: The Life of Others, dat leven der anderen. Ja. Een totale controle en heel veel angst voor verklikkers en je vertrouwt niemand. Nou, ja. Die sfeer is er nog steeds. Ja. En, en waarom is gisteren nou die vlam zo in de pan geslagen in bijvoorbeeld die plaats San Amijn en op kleinere schaal ook in Damascus? is daar een nou, speciale aanleiding voor? Nou, eigenlijk zie je hetzelfde, hetzelfde soort patroon als in Tunesië en als Egypte: dat de zaden voor deze, voor deze opstand eigenlijk al heel lang geleden zijn geplant. Uh, er zijn al heel veel mensen ontevreden. Er zijn ook allerlei mensen die al bezig zijn geweest met, met NGO's en met, ja, met trainingen, met, met internet en Facebook. En op een gegeven moment is er een aanleiding geweest van een groepje kinderen... die uh, een paar weken geleden in Tada uh, anti-regeringsleuzen op de muur hadden gekalkt. Hè, graffiti. En die kinderen zijn gevangen genomen en weer vrijgelaten. En dat heeft tot protesten geleid. En van het een kwam het andere. Het is echt een sneeuwbaleffect. En dan zie je dat er uh, toch meer organisatie is in de oppositie dan wij misschien denken. En uh, via Facebook, via Twitter, maar ook gewoon via... Uh, ja, de telefoon, de mensen die elkaar ontmoeten. Wordt er is afgesproken om dan gisteren de Dag van de Waardigheid te organiseren. En de Syrische autoriteiten hebben er weer keihard op ingehakt. Uh, een jaar of tien geleden werd toen de, uh, zeg maar de machthebber Assad beschouwd door het buitenland. En daar werd ook zo over gesproken als de dolle hond van het Midden-Oosten. Hoe, hoe zit dat nu met zijn opvolger eigenlijk? Wordt er op die manier ook over gesproken? Nou, u heeft het over de vader van Bashar al-Assad. Ja. Nou, Bashar al-Assad is in 2000 uh, is die president geworden. En uh, toen zat ik in Syrië en ik moest dan ook wel een beetje lachen om mijn Europese diplomatieke collega's. Want die had iets van, ja, hij heeft in Engeland gestudeerd, hij is oogarts. En hij was toen hoofd van de Computer Society. Dus iedereen had zoiets van, nou, oh, een moderne man. Ik had zoiets, nou, daar geloof ik helemaal niks van. Je moet je eigenlijk een soort van godfather family voorstellen. En welke Corleone hij is, dat weten we niet precies. Hè? De Michael die deed nog een beetje aan hervormingen, maar die anderen waren ook geen frisse jongens. En Bashar al-Assad is eigenlijk een vrij zwakke persoon die zich omring heeft met uh, nou, broers, schoonbroers, uh, generaals, die eigenlijk zie je hier langzaam maar zeker helemaal tot hun bezit hebben gemaakt. Uh, de naam die niemand durft te noemen in Syrië, maar waar iedereen het over heeft, is Rami Machlouf. Dat is een neef van de president. En die heeft bijvoorbeeld ook heel veel bezit in Dara, uh, waarbij die land onteigent zonder mensen goed te compenseren. Dus er is heel erg veel onvrede over de corrupte, het corrupte karakter van het regime van Bashar al-Assad. Op het ogenblik is er dus een congres naar aanleiding van, ja, dat is een jaarlijkse congres, het buitenlands beleid van de EU. Wat kan je nou uh, bereiken op zo'n congres? Waar wordt er over gesproken? Gaat het dan ook over Syrië bijvoorbeeld? Nou, het is een, het is een congres waar. Zeg maar, het, is een, het is echt voor de transatlantische betrekkingen, dus tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Dus er zitten hier een heleboel mensen uit uh, het congres. Senatoren, journalisten, uh, opiniemakers vanuit Amerika en de Europese Unie. Ja, en ik vind het een feestje, omdat het uh, ja, een beetje een soort onder de gelovigen is. Dit zijn allemaal mensen die het gevoel hebben dat buitenlands beleid voor ons allemaal belangrijk is. En gisteren was er een BBC-debat met onder andere mevrouw Ashton, de hoge vertegenwoordiger excuse, van de Europese Unie. En in dat debat werd gevraagd heeft het Westen eigenlijk wel genoeg gedaan voor Noord-Afrika -Noord en het Midden-Oosten. En ja, ik was zelf een beetje teleurgesteld over hoe dat ging... Want er werd een beetje heen en weer geschoven. En gelukkig was er een Britse commentator, Timothy Gardner-Ash... die het heel mooi neerzette van... we hebben gewoon de verkeerde kant uitgekeken. We hadden gewoon veel beter moeten weten wat er in die landen speelde. En we hebben gewoon gekozen voor stabiliteit... in plaats van echt weten wat er aan de hand is. Is dat, is dat werkelijk zo? Want ik kan me dat eigenlijk amper voorstellen. De verhalen over wat daar gebeurde... en de manier waarop de bevolking gemaltrateerd werd... was toch overal op elke ambassade bekend. Ja, nou, uh, de, de, de, het, het is vaak de derde secretaris. dat is zeg maar uh, het loopjongetje of meisje, die uh, mag dan de rapporten schrijven. Dan wordt dat uh, netjes doorgegeven aan Den Haag en Brussel en Londen. Maar dan zijn er altijd andere belangen. En ja, in dit geval van Syrië, uh, wij uh, vinden, uh, wij de internationale gemeenschap vinden dat Syrië uh, terroristen steunt. Uh, Hamas en uh, Jihad, twee Palestijnse organisaties die zitten in Damascus. Er um, is nou, dus, dus eigenlijk een soort van uh, isolement gecreëerd voor Syrië. En dat daar mensenrechten werden geschonden. Ja, dat, uh, dat, dat vonden we vervelend. En okay. daar konden we niet zoveel aan doen. En dat merkte ik gisteren in de houding van mevrouw Ashton ook. Het ging uh, heel erg over Libië en het militaire ingrijpen. En ja, ik vind dat, dat Libië weer zo'n voorbeeld is van het een beetje too little too late. Um, in Syrië kunnen we nu nog iets betekenen. Ze kan, en dat heb ik ook aan haar gevraagd. Van en wanneer gaat hij na, naar Damaskus? Nou, ik, ik zag wel aan haar lichaamstaal, en u kunt het op BBC nakijken... Uh, dat ze zich uh, lichtelijk ongemakkelijk voelde. Dus daar kwam een antwoord waarvan ik... ja, daarom kunnen wij geen vuist maken als Europa. Want ze zei, ja, we hebben toch 27 ambassadeurs... en die kunnen daar toch ook veel doen. En het was ja, van een soort van traagheid dat ik dacht... ik begrijp wel, die mevrouw Die heeft ook maar 24 uur in de dag... en die heeft het hartstikke druk met heel veel crisis in de wereld... Maar als wij een bloedbad kunnen voorkomen in Syrië door nu een ja, hand uit te strekken en te zeggen wij zijn bereid tot dialoog. Wij willen met u, uh, meneer de president, eindelijk dat associatieakkoord afsluiten. Maar dan wel op deze voorwaarden. Dan kunnen we misschien iets voorkomen. Ik wens u uh, ja, uh, veel succes bij het congres en vooral... Uh, ja. Moedigheid bij het uh, eindeloos, want dat is natuurlijk wel het uh, doordraven van dezelfde argumenten waar kennelijk dan toch erg weinig gehoor voor is. Want zo nou, het al dat al ben ik, nou, dat ben ik niet helemaal met u eens. Ik denk dat het, en het gaat ook niet over ons. Het gaat over de mensen in Syrië die echt met ongelooflijk veel moed nu in opstand komen en voor hun rechten opkomen. Nou, en als ik door mijn verhaal te vertellen dat kan ondersteunen, dan doe ik dat zelf elke uur van de dag. Hartelijk dank. U hoorde Petra Stine, publicisten en voormalige diplomaten in Syrië dus. En het ging over de groeiende onrust in dat land. Hartelijk dank. Meer dan een derde van de verpleegkundigen en verzorgenden... krijgt tijdens het werk wel eens te maken met seksuele intimidatie. In ruim de helft van de gevallen gaat het om seksueel getinte opmerkingen en bij zo'n 30% om handtastelijkheden. Dat blijkt uit onderzoek van Bijzijn, dat is een vakblad voor werkers in de gezondheidszorg dat deze week gepresenteerd werd op het congres. Seksualiteit, intimiteit en intimidatie. Het zijn met name ouderen, alleenstaanden... het zal u niet verbazen, die verpleegkundigen lastigvallen. Mannelijke verpleegkundigen geven overigens aan... zelden het slachtoffer te zijn van seksuele intimidatie. Over de resultaten van het onderzoek gaan we praten met Mathilde Bos. Zij is verpleegkundige en auteur van het boek... Seksuele intimidatie in de zorg. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u uit eigen ervaring uh, spreken? Ja, ik kan uit eigen ervaring wel spreken. Als, uh, als wijkverpleegkundige kreeg ik ook nog alles. Maar ook wel in het ziekenhuis. Opmerkingen als van... Nou, door zo'n knappe zuster wil ik wel gewassen worden. Of, uh, Vindt u dat ook intimidatie? Nou, het hangt er heel erg van af. Het, het, kan, het kan eigenlijk bijna... Het smeermiddel zijn waarmee je op een prettige manier met elkaar omgaat. Een complimentje, een, een grapje. Maar op een gegeven moment... Als daar een, een sfeer bij komt van broeierigheid... of het, is, het klopt niet in het contact... en je moet daarna wel naar de intimiteit van die douche... of achter die bedgordijnen iemand wassen... dan kan dat heel vervelend voelen. Ja, en... Terwijl op een ander moment zo'nzelfde opmerking... Je, je maakt een grapje terug en, en je hebt gewoon ja. er gewoon een beetje plezier op. En, maar dat is natuurlijk wel lastig... wanneer het, ja. een, wanneer het overgaat in, in iets vervelends of iets ja. onaangenaams. Dat kan op zich een hele glijdende schaal zijn. Ja. Hè? Dat Het ene complimentje is echt nog leuk. het, het vijfde denk je oeh. Oe. En het tiende wordt echt vervelend. En als het gaat om uh, seksuele intimidatie... Dan, betekent dat, of dan is de definitie dat het... Uh, Ongewenste seksueel getinte aandacht is. Het dus is hartstikke subjectief. Ja, dat is ook nog zo. Ja. Nou ja, ik, ik zei in het begin van de uitzending: even, ik moest er ook wel een klein beetje om lachen. Ja, dat er dan staat: iemand doet zijn deur in zijn blootje open ja. vraagt: ga je, ga je mij eens lekker wassen vandaag? Weet je, het heeft ook iets komisch, maar het is, dit is natuurlijk niet leuk. Nou, weet je, het is natuurlijk een heel grappig verhaal. Ik moest ja. ook lachen, want ja. ik, hoor, ik hoorde het ja. uh, hiernaast, ja. maar um, op het moment dat jij dan diegene ja. moet gaan wassen... Ja. in die beslotenheid van, van die ruimte, van die douche... dan voel je heel erg ongemakkelijk. Ja. Uh, een derde heb, geef ik, uh, geeft aan wel eens te maken te hebben gehad met seksuele intimidatie. Vindt u dat eigenlijk veel? Nee, ik vind het weinig. Ik denk dat het ook veel meer is. Oh. Wat, ik, wat ik wel zie is dat bijvoorbeeld mijn studenten... ik werk, ik werk ook als docent op een hbov, ja. die komen met verhalen... Uh, op school. waarvan ik denk, nou, ze de voelen zich ontzettend geïntimideerd, durven niet eens meer een, een zaal binnen bijvoorbeeld. Omdat ze steeds heel erg verlegen worden van de opmerkingen. En als ik dan het woord seksuele intimidatie uh, noem, dan hebben ze dat nog nooit geassocieerd daarmee. Hmm. Ja, maar dat klinkt ook zo zwaar. Ja, ja, terwijl je zegt van ja, je voelt je wat lastiggevallen, wat ongemakkelijk. Wat nou ja. Dus, dat, dus ik denk dat het een onderrapportage is. Want ja. op het moment dat jij eigenlijk de zaal niet meer indurft... of een patiënt gaat vermijden ja. vanwege deze... Opmerkingen of de broeierige sfeer of het kijken, dan, dan is het al best ver. Ja. Er is er natuurlijk een categorie waar het, waar het spijkerhard is... waar het echt heel voor iedereen ja. duidelijk heel onprettig is. Die, die categorie is, begrijp ik van u niet daverend groot. En dan komt er een heel erg groot schemengebied. Ja, precies. Komt, er komt een heel erg groot schemengebied. En dat maakt het vrij lastig om het aan te pakken. Want zoals ik al zei, het is hartstikke subjectief. En dat moet oh. het ook zijn. Je kan natuurlijk niet gaan zeggen, we moeten nooit meer complimentjes maken. Dat zou ook heel erg zijn. En je wil zijn. ook geen zeikerd gevonden nee, worden, toch? Nou, dat speelt ook heel erg mee. Dus wat mensen gaan, die schamen zich. Bijvoorbeeld, ze worden de hele tijd naar hun borsten gekeken. Ze worden de hele tijd uh, seksistische complimentjes gemaakt. voelen zich ongemakkelijk, hè? stel dat dat zo is. En dan denken ze, ja, ik moet het zelf oplossen. Ik moet er maar tegen kunnen, ik wil geen zeikerd zijn. Dus ze hebben niet door dat op het moment dat het voor hun ongewenst is ze het volste recht hebben om dat gedrag te begrenzen. Hmm. En het gaat om gedrag, hè, niet om, om persoon. Met, met wie ga je dat dan praat, bepraten eigenlijk? Nou ja, ik train mensen werkelijk op school... om, om gewoon eerst eens bij de patiënt te bespreken van... hé, hey, ik vind dit heel erg ongemakkelijk, ik vind dit ook vervelend. Ik wil dat u daarmee stopt. En dat kan een hand op een beeld zijn, maar dat kunnen ook... Ja, confrontaties met porno zijn of hele seksistische grapjes... Je moet natuurlijk leren om daarover in gesprek te gaan. Ja. En als dat niet lukt of je durft dat niet... een veilige collega... en uiteindelijk is de leidinggevende verantwoordelijk voor de veiligheid. En dit hele aspect hoort onder veiligheid. En het zou fijn zijn, denk ik, ook als het wordt gezien als een vorm van agressie. Want op agressie worden uh, uh, eigenlijk heel veel maatregelen getroffen. Ja. En dat, dat weten we ook. En daarin worden we ook wel beschermd door onze organisaties... Maar dat seksuele intimidatie daaronder zou kunnen vallen, op dat idee lijken we nog te moeten komen. Ja, ja. ja er is natuurlijk sprake van wat zo mooi heet: functionele intimiteit. Hè? Waarbij de, de hulpverlener een lichamelijk contact heeft met de patiënt. En eh, ik begreep eh, dat ook heel veel verpleegkundigen. eigenlijk ook nog wel begrip hebben voor een oudere alleenstaande man die. Eh, nou ja, ook zo zijn behoefte heeft. Maar ja, ik kan me voorstellen dat als je zo iemand dan moet gaan wassen... bijvoorbeeld thuis, want het gaat ook over mensen in de ook thuis Ook thuis en ook op de kamer. En die ligt daar met een, een, een enorme paal uh, in bed, dan denk ik. Ja, dat, hoe, hoe ga je daarmee om? Nou, hoe ga je daarmee om is dus het heel helder begrenzen van gedrag. En als het dan niet stopt, dan zal je moeten vertrekken uit de situatie... omdat die onveilig is. Maar u zegt ook van... Ik begrijp dat je er begrip voor hebt, dat hebben we soms ook. Niet alleen bij alleenstaanden, maar ook bij dementerenden... die hun impulsen heel moeilijk kunnen, uh, uh, kunnen, kunnen begrenzen. Of mensen die in de waar zijn, of manisch of psychotisch. Maar het feit dat je er begrip voor hebt... wil niet zeggen dat het niet veilig voor jou moet blijven. Dus uh, dat betekent dat je ook vanuit dat begrip van mijn part... toch moet kijken, hoe hou ik het voor mezelf veilig? Ja. Want vanuit, vanuit een verwardheid, een, uh, iemand verkrachten... is net zo goed iemand verkrachten. Ja. Of doodslaan, of wat dan ook. Hè. Maar Heb je dat ook, ja. verkrachting? Heel enkele keer. ik geloof in die enquête... van 900 mensen, zeven mensen... werkelijk met seksueel geweld te maken hadden gehad. En 10 mensen waren zover gegaan dat ze hun werk verzuimden. Ja. Vanwege seksuele intimidatie. En dat is natuurlijk vrij... Vrij ver gegaan. Mannen, helemaal niet? Worden mannen op geen enkele manier seksueel... Volop worden ze... Ik werk nog een beetje in de psychiatrie... maar ik kom dat net zo goed tegen bij ontremde vrouwen. Gewoon echt rechtstreekse uitnodigingen van... wil je me neuken? Ik hoorde het gisteren nog van een collega. Dus dat gebeurt wel? Ja, ja, ja. Maar die mannen gaan er makkelijker mee om of zo? Of nou ja, maar aan, is het dat? Nou ja, de een wel, de ander niet. Je ziet mannen net zo goed situaties gaan vermijden... Uh, maar het lijkt alsof mannen soms niet herkennen dat seksueel getinte aandacht ook ongewenst kan zijn. Wij mm -hmm. vrouwen worden natuurlijk vanuit van, wij spreken al vanaf de kleuterschool gezegd. oh kijk uit. Ja, ja. Mm -hmm. Terwijl mannen zoiets hebben van. Ja, Stappen er al... makkelijk overheen. Ja, maar het is ook misschien wel altijd welkom lijkt. Mm -hmm. Terwijl ik net zo goed mannen heel ongemakkelijk zie zijn bij dit soort uh, aandacht. Uh, u noemde net op agressiegebied uh, hebben we eigenlijk best wel een, een, een goed beleid. Het pleit eigenlijk dat als er bij agressie bijvoorbeeld uh, aangifte gedaan moet worden bij de politie of zo, dat dan opeens in die wereld waar u vandaan komt, dat er ook allerlei hele grote problemen zijn van moeten we dat nou wel of moeten we dat nou niet en dat men het eigenlijk niet weet, is dat een beetje hetzelfde maar dan, dan, dan minder uh, uh, ja, urgent eigenlijk. Hetzelfde bij seksuele intimidatie. Ja, ja dat is exact hetzelfde. Wat, wat waar we altijd nog, het is nog best nieuw dat we zeggen... we moeten aangifte doen bij incidenten. Want onze zwijgplicht zit er altijd nog tussen. Ons begrip voor de patiënt en zijn moeite met impulscontrole ja. zit er tussen. Terwijl nu eigenlijk het beleid is... en daar proberen we onze beroepsgroep ook van te doordringen... doe bij elk uh, ja, strafrechtelijk delict of bij iets wat grenzen overgaat uh, aangifte. Of, je nou, of het nou een klap is of het is aanranding... En dan mag je natuurlijk dan mag je de naam van de patiënt ook noemen als je aangifte doet, maar je mag niet zeggen waarom die opgenomen is en wat die mankeert. Het gaat om dat incident, dat gedrag. Maar ik begreep dat je 14, aangifte ja, aan mag 14 ja. van de ondervraagden is, is wel eens gevraagd hulp te geven bij seksuele handeling, hè? zoals zelfbevrediging. Ja. Is dat dan ook iets dat je aan zou moeten geven? Ja, je zit daar in een. In een nou ja, als het ervaren wordt als seksuele intimidatie. Hmm. Ja, is dat iets wat je aan moet geven? Je moet het in elk geval begrenzen. Ik, de, ik, ik uh, ben hier, weet ik even niet. Is dat ja. nou een strafbaar feit, hè? Dat ja. je een, uh, iemand vraagt om je af te trekken, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, ja. Hè? Ja. Um, je mag het in elk geval niet doen vanuit de beroepscode nee. Laat dat helder zijn. Ja. Er was ook wat onduidelijkheid over. Maar je mag het ook mag het niet doen vanuit jouw uh, vak. Of dat je denkt, ach nou ja, vooruit... Ja, die man heeft ook zo zijn behoefte, ja. dus ik heb er begrip voor. Maar dat, dat, is een, en, dat is een ander vak, zou ik maar zeggen. Dat, ja. Dan moet hij maar de, een in escort je je in. Surfen, in, de... in de... En daar is niks mis ja. mee, ik kan je zelf bij, zelfs bij je helpen. Ja. Maar ik zou daar geen aangifte nee, van nee. doen. Wel als die iemand doorgaat en een appel op mm. jou doet, wat niet te begrenzen is. Dus je moet steeds in ieder geval weer apart bekijken en zeggen van ja, ja, wordt hier nou wel of niet... een grens overschreden. Ja, en, en aanranding is weer iets anders dan een seksistisch grapje. Dat begrijpen we allemaal. Ja. Is er ja. wel een harde noodzaak om er echt iets aan te doen... om het bespreekbaar te krijgen? Of is het eigenlijk wel duidelijk dat je... Ja, nou ja, dat, dat, de situatie is zoals die is en die is natuurlijk al jaren zo. Ja, dat is al jaren en dat is van alle tijden. De noodzaak om het te bespreken is dat ik de jonge studenten nog steeds ongelooflijk lang zie schutteren in hun eentje. En de situatie zie vermijden, zichzelf zie schamen. Niet op het idee komen om het gewoon eens te bespreken en aan te pakken het als een persoonlijk probleem zien ik moet ermee om kunnen gaan. Hm. En dan denk ik ja, het blijft het is een beetje dweilen met de kraan open, maar elk individu wat geleerd heeft om hiermee om te gaan. Uh, ja die, die kan de rest van zijn loopbaan eigenlijk fluiten door... want die kan het hanteren. Ja. En hoeft ook niet meer bang te zijn. Nee. Als je weerbaar bent, je weet waar je hulp kan halen... Dan, dan durf je ook op hele ingewikkelde situaties af te stappen. Ik bedoel, ik heb er niet zo moeite mee. mee. En, uh. en ziekenhuisdirecties zijn die gevoelig voor dit soort argumenten? Ze zijn wel gevoelig om hun personeel binnen te houden. Agressie ja. is echt iets waar de inspectie ook naar kijkt. Dus soms merk je dat er ineens een vraag van een ziekenhuis komt... voor een training, omdat ze niet goed voor hun personeel zorgen... En dan denk je, oh ja, dat moet ook nog. En daar, de, bij seksuele intimidatie onder het thema agressiescharen... daar zie ik nog wel wat, uh, gewoon een blinde vlek. Ze komen niet op het idee. Hm. Dus ik denk, het is zo eenvoudig, eigenlijk... Ja, dat vindt u, maar dat is dus altijd zo met die dingen die je dan één ja. keer weet. Ja, dan, is het, dan is het eenvoudig. Goed, hartelijk, uh, hartelijk dank voor uw komst. We spraken met verpleegkundige Mathilde Bos. Het ging dus over een onderzoek naar uh, gevallen van seksuele intimidatie... onder verpleegkundigen en uh, verzorgenden. Als u uh, meer uh, hierover wilt weten, dan kunt u terecht op onze website nieuwshow.nl. Uh, zometeen na negen uur, uh, dan uh, gaan we natuurlijk verder. Dan... Uh, hebben we eerst de gast, Ivan Wolfers. Die heeft een heel dik boek geschreven. En dat heet Gezond. Het gaat over van alles, de mens en gezondheid. En de gezondheidszorg komt ook te sprake. Tot zo. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week... De uitvinding van de luchtaanval. 100 jaar geleden, boven Tripoli. Robben Eiland van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 Op ebook.nl. Kijk ook op GITP.nl en ontdek waar bewegingsruimte zit voor talentontwikkeling. Dit is Radio 1.